...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. Tegen de verwachting in heeft België niet voor de derde keer in korte tijd... ...een internationale topfunctie binnengesleept. Niet de Belg Louis Michel, maar de Zwitser Jozef Dijs... ...wordt voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... De groep Westerse landen die aan de beurt is om de nieuwe voorzitter te leveren... verkoos de relatief onbekende Dijs boven Michel. Dat heeft de Zwitserse regering bekendgemaakt. Vanaf september is Dijs een jaar lang voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. Oud-minister Dijs was de underdog voor de functie. België leverde eerder al de EU-president van Rompuy en de EU-commissaris voor Handel de gucht. President Obama heeft een wat hij noemt openhartig gesprek gehad met grote Amerikaanse bankiers. Hij heeft ze gezegd dat ze meer moeten doen voor het herstel van de Amerikaanse economie... omdat ze heel veel steun hebben gekregen van de regering en de belastingbetalers. Obama riep hen onder meer op om meer te lenen aan kleine bedrijven. Ook zei Obama dat de banken zich niet langer moeten verzetten tegen hervormingen. In Roemenië heeft het constitutioneel hof bevestigd dat de zittende president Basescu de verkiezingen heeft gewonnen. Zijn rivaal had geklaagd over fraude bij de presidentsverkiezingen, maar die klacht is afgewezen. De uitslag blijft dat de centrumrechtse Basescu 70.000 stemmen meer haalde dan zijn sociaaldemocratische rivaal. Die heeft zich bij die uitslag neergelegd. De KNSB heeft zijn website voor schaatsen op natuurijs geopend. De afgelopen dag kwam de temperatuur in de beeld voor het eerst dit seizoen niet boven nul. Daarmee was de eerste ijsdag een feit. De KNSB heeft nu nog niet veel te melden over het natuurijs. maar verwacht wel dat tegen het weekend de eerste ijsbanen opengaan. Tijdens de vorstperiode vorig seizoen was er veel belangstelling voor de natuurijswebsite van de Schaatsbond. Dan nog het weer, vannacht opklaringen en lichte tot matige vorst. Het wordt min 4 tot min 7 graden, lokaal misschien nog kouder. Morgen schijnt geregelde zon en liggen de maximaal rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu de nacht.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 my life your own. Words in heavy doses. Z M. <laughs>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 De Winterse 50. koud, er, koud. wonderful Christmas time. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. So this is Christmas. De Winterse 50.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 6.9. Zie FN.